Dit is de podcast van het Bartimeus. I Ask vragenuur van vrijdag 29 januari 2016. Dit vragenuur wordt iedere laatste vrijdag van de maand gehouden van 3 tot 4 uur middags. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask Bartimeus.nl. Wilt u meedoen aan het vragenuur? Kijk dan op de website www.blinkmagazine.nl Gespeld b-l-i-n-k-m-a-g-a-z-i-n-e.nl -A -A -N -E. N Voordat ik de opname start nog even een rectificatie. Aan het eind noem ik de volgende datum van het vragenuur. Dat moet niet zijn 27 februari, maar vrijdag 26 februari. Welkom allemaal, dit is het bartimeus Meijers vragenuur van 29 januari 2016. Wat je dan eigenlijk hoort te zeggen is vijfde jaargang nummer 1, want ik zag namelijk net dat het eerste vragenuur hebben we gedaan op 27 januari in 2012. Ja, zo lang zijn we alweer bezig. Wat gaan we doen vandaag? Op verzoek ga ik kijken naar de update van de weer app Celsius. Uh, verder wilde ik de app bespreken die van Apple is uitgekomen van de week. Een best leuk appje, Music Memo's. Dat is een memo-app, maar dan niet voor tekst, maar voor muziek. Uh, Nancy die gaat uh, ons weer eens even bijpraten over allerlei spelletjes. Onder andere ook over Lifeline, maar ze heeft nog veel meer, zei ze me vanochtend. En dan hebben we natuurlijk de vaste onderdelen, um, de vragen die zijn binnengekomen, nou, die heb ik niet gezien. En uh, aan het eind natuurlijk uh, de vragen die uh, tijdens dit uur opkomen bij jullie en bij mij en bij iedereen. En natuurlijk ook alle wetenswaardigheden van Apple van de afgelopen periode. Maar we beginnen natuurlijk met uh, uh, de dringende zaken. Dus als iemand iets dringends heeft, ik laat de microfoon los en ik zou zeggen, pak de microfoon. Zou het handig zijn dat we weer dat mailtje krijgen... dat er uh, om drie uur een I ask vragenuur is? Ik uh, heb ze af en toe gemist. Maar zo'n mailtje, dat triggert je dan weer. Zou dat iets zijn? Vraagteken? Zeker Piet. Je hebt helemaal gelijk. Ik heb er geen moment bij stilgestaan. Um, maar dat ga ik zeker weer doen. Ik ga me voortaan weer op, uh, op donderdag... Uh, voor het vraaguur in het voiceover forum plaatsen. En misschien ook maar eens in het blind market forum. Met. Uh, meestal weten we de dag van tevoren ook wel zo'n beetje de onderwerpen. Dus dat is een goed idee, die houden we erin, Piet. Dankjewel voor de suggestie. Nog iemand die uh, de microfoon wil hebben? Oké, okay, toen bleef het stil. Nou, dan ga ik lekker beginnen met mijn eerste app. Dat is de app Celsius. Uh, ik kreeg een, een tijdje geleden al was een update. Toen kreeg ik een mailtje van Astrid van: Zou je. Zou je hem uh, willen bespreken, want volgens mij zijn een aantal dingen uh, wat minder toegankelijk geworden. Nou Astrid, ik ben het helemaal met je eens. Um, ik kom er wel uit, maar vooral uh, de gegevens, de presentatie van de gegevens zijn nogal veranderd en loopt een beetje door elkaar. We gaan naar de app. Kiezen. Celsius. Pagina 1 van 1. Aanpasbaar. Knop. Knop. Helemaal linksboven in een knop. Knop. Knop. Knop. Knop. Dan nog een knop. Graden Celsius. Graden Celsius. Negen. Het is hier dus 9 graden Celsius. Arnhem. Ik zit in de buurt van Arnhem. Betrokken. Het is betrokken. Geselecteerd. Vandaag betrokken, 10 graden, slash 7. Geen. Geselecteerd. Van. Vandaag betrokken. 10 graden, slash 7 graden. Ik veeg door. Zaterdag, deels bewolkt en buien, 9 graden, slash nou. 2 graden. Zondag Dit is betrokken. Bekend. en buien. Ik ga eerst even naar die twee knoppen. Knop. De bovenste knop, als ik die open, sluit. knop, Dan krijg ik linksbovenin een sluitknop. Zoeklocaties. Zoekveld. Bewerken. Knop. Opgeslagen locaties. Geselecteerd. Arnhem, Nederlands 9. Nou, er is maar één locatie dat is Arnhem, en ik kan. Opgeslagen, bewerken. Knop. Bewerken. Als ik daarop dubbel tik, dan krijg je het bekende verhaal met verwijder. Bewerken. bewerken. Knop. Bewerken. Knop. Gebruik deze locatie voor mijn homescherm, Arnhem 9, Nederlands, sluit, knop, zoek locaties, klaar, knop, opgeslagen locaties, verwijder Arnhem, Arnhem, de... wijzig volgorde Nederlands, gebruik deze locatie voor mijn homescherm, Arnhem 9, Nederlands, gebruik deze locatie voor mijn, sluit, knop, dus hier kan ik locaties wijzigen, verplaatsen. Of inderdaad voor je homescreen gebruiken, daar komen we zo op. Knop. Dat is dus de knop helemaal links boven. Die knop zegt dat is eigenlijk de voeg toe knop. De volgende knop Knop. is de instellingen knop. Temperatuur. Daar gaan we dan. Instellingen. Koptekst. Instellingen. Koptekst. Koptekst bovenin. Sluit. De sluitknop. Temperatuur op homescherm. Koptekst. Temperatuur op homescherm. Schakel in. Knop. 1 van 2. Geselecteerd. Schakel uit. Dat knop. heb ik dus niet. van 2. En die zijn dus twee knoppen voor, het is niet gewoon een aan- of uitschakelaar, maar je kunt die dus kiezen tussen uh, uh, beide knoppen van ik wil hem wel of ik wil hem niet zien. En dan doordat je hoort welke geselecteerd is, weet je wat er gebeurt. Notificatie instellingen, koptekst, help, knop, geluid, aan, knop, In. Geselecteerd. uit, knop, geluid twee van twee, pop-up waarschuwing. Pop waarschuwing, aan, knop, een van twee, geselecteerd. Uit. Heb ik knop. ook uit. Twee twee. Ik had hem aanstaan en uh, vorige week viel dus regelmatig de temperatuur onder nul. En dan krijg je steeds een melding van het is nu minder dan 0 graden of iets dergelijks. Dat vond ik niet echt interessant, dus dat heb ik me uitgezet. Settings notification tekst Celsius. Temperaturen onder nul, 0 graden C. Koptekst. Toontemperaturen onder 0 graden C. Geselecteerd. Ja, knop. E nee, knop. Hij laat hem twee. wel zien, maar ik heb het, uh, die notifications uitstaan. Dus uh, ik krijg daar geen melding meer van. Waarschuwing als temperatuur onder 0 graden C komt. Aan, knop, geselecteerd, uit, Kijk. knop. Temperaturen onder 0 kunnen niet op het homescherm getoond worden, maar u kunt ervoor kiezen om positieve getalen te tonen. Getale. U kunt ook een notificatie instellen voor het moment dat de temperatuur onder de 0 graden C komt. Oké. Okay. Kaart data instellingen, koptekst. Voor de kaart. Kaart, schakel in, knop, geselecteerd, schakel uit, knop. 22. Ik wil geen kaart zien, want dat soort dingen stoort alleen maar. Kwaliteit van overlay wifi, HD, knop. Kwaliteit van overlay mobile, laag, knop. Hogere kwaliteit van de overleg geeft nauwkeurigere wolk en regeninformatie, maar verbruikt meer data. Ja. Regelaag, koptekst. Regenlaag op doorzichtigheid. 75 aanpasbaar. Dit zijn dus allemaal dingen die met de kaart te maken hebben en voor ons helemaal niet interessant zijn. Regelaag kleuren thema. Groen, knop. Geselecteerd, blauw, knop. Aantal beelden in het verleden. 1 Knop. 2 Knop. 3 Knop. 4 Knop. 5 Knop. Geselecteerd. 6 Knop. 7 Knop. 8 Knop. Aantal beelden in de toekomst. 0 Knop. 1 3, Geselecteerd. 2, 2 Beelden. 3 in de Toekomst. Knop, 4, nou, wel... U kunt kiezen. Algemene, oh. U kunt kiezen hoeveel beelden u laat houden. Beelden liggen 15 minuten uit elkaar. Algemene instellingen. Koptekst. Nou. Afstandseenheid. 0. Knop. 1 Geselecteerd. KM. Kilometer. Dat is ook heel handig, hè? Daar zijn we hier. Help voor. Koptext. Een help. Help. icoon badge ververst niet. Knop. Veelgestelde vragen. Knop. Support. Knop. Fahrenheit. Koptekst. Download de Fahrenheit voor temperaturen in graden Fahrenheit. We hebben een andere app in de App Store voor graden Fahrenheit, omdat het technisch onmogelijk is om van App icoon te wisselen. Weersinformatie door. Weersinformatie door. Nou, het zegt hier verder niks. Dit is een. Instellingen. Sluit. Alles wat met de instellingen Sluit. te maken heeft. Vandaag, betrokken. Dat zijn dus die twee knoppen. Knop, graden Celsius. 9. Arnhem, betrokken. Vandaag, betrokken, 10 graden. Die krijgen we dus de, graden. de dagen. Zoals ze dat ook gewend waren. Zaterdag, deels bewolkt en buien. 9 graden, slash 2 graden. Vandaag. Ik pak even betrokken. vandaag 10 graden. Het slash... was zo dat als je daar op dubbel tikte, dan kreeg je. Als het ware, onder die dag ging er een schermpje open met meer informatie. Dat doet hij nog steeds. Alleen de informatie loopt een beetje door elkaar. En dat maakt het ingewikkeld. Ik ga hier nu op dubbel tikken. Geselecteerd. Vandaag betrokken 10 graden slash 7 graden. Het was zo en het is nog steeds zo dat hij de temperatuur laat zien om de 3 uur. En de... De uren van vandaag die al verstreuken zijn was dan een streepje en dan gaat hij nu geen zeggen. Ik laat hem even voorbij komen. Ik veeg één keer naar rechts. Geselecteerd. Vandaag betrokken 10 graden slash 7 graden. Geen. 1. Geen. 4. 29 januari. 82 procent. 5 graden. 6 graden. 10.0 kilometer. Geen. 7. Geen. 10. 1018 hpa. 2 millimeter. 11 procent. 1 uv. Geen. 13 10 graden 16 9 graden 19 8 21 17 18 32.2 km/u 32.2 km/u 9 graden 22 nou, je hoort van alles door elkaar wat ik eruit haal is in ieder geval uh, zonsop en zonsondergang ook de windsnelheid, 32 komt nog wat dus het gaat aardig waaien je hoort die temperatuur geen ik hoor nog een percentage van in de 80 ik vermoed dat dat maar dat weet ik niet helemaal zeker het zou dus inderdaad mooi zijn Nens, als jij hem ook even had hij heet Celsius en hij is gratis um, ik vermoed dat dat de, de regenkans is, maar er zit nog een procent uh, getal in. Ik laat hem nog een keer langskomen. Geselecteerd. Geen. 1. Geen. 4. Dit zijn de tijden. 29 januari. 82 5 graden. 6 graden. 10.0 kilometer. Geen. 7. Geen. 10. 1018 HPA. 2 mm, 11 1 UV. Geen. 13. 10 graden. 16. 9 graden. 19. 8. 21. 17. 18. 32.2 kilometer sless u. 32.2 km u. 9 graden 22. Je hoort ook één UV. Dat betekent dat de, de ultraviolette straling. Dat het, uh, ik geloof, dat, ik weet niet meer hoe, hoe hoog die schaal liep, maar dat is maar één. Uh, dus dat is heel weinig UV-straling. Want nou, het is ook hartstikke bewolkt. Dus het is inderdaad, als dit bij jou zei, het is gewoon lastig om hier uit te halen hoe het nou precies zit. Ik ga even naar de volgende dag. Uh, nee, eerst ga ik nou even wat anders doen. Er zitten hier twee knoppen na. Knop, knop, knop. Zelfs drie knoppen en dat waren voorheen de knoppen die, die verschillende uh, satellietbeelden lieten zien. De hoeveelheid regen, uh, de hoeveelheid wind en er was nog iets. Ik zal ze wel even aantikken. Knop, knop, geen knop. Geselecteerd, geselecteerd. Dit is dus die knop. eerste knop, geselecteerd, zegt hij. Regen. regen, knop. Kaartdata inladen. 100.0%. Nou, gaat hij dus kaartdata inladen. Dan krijg je dus eigenlijk, denk ik, de buienradar te zien. Knop. Regen. Knop. Die knop na regen, als je die dubbel tikt, ben je weer terug. Geselecteerd. Vandaag betrokken. Geen. Knop. Knop. Die tweede knop die erachter komt. Geselecteerd. Temperatuur. Is blijkbaar een temperatuurschaal. Hoe die eruit ziet, weet ik niet. 29%. Aan 30.01.16. 30, 0, 1, 9, 0%, 29, kaart data inladen, knop. Nee, daar kun je dus ook niks mee. En volgens mij is de derde knop dus. Geen, knop, knop, knop. Derde knop, wint. Wint. Ja, precies. Knop. En de knop daarna sluit hem weer. Vandaag betrokken, 10 graden. Ik ga eventjes misschien, omdat we dan die geen ook niet hebben, wordt het iets duidelijker naar morgen. Geen, e knop, knop. Knop. Zaterdag, deels bewolkt 3 van 5 streepjes. Signaal ja. Statusbalk onderdeel. Dit is iets wat sinds de laatste uh, update, sinds 9.2, alleen maar erger geworden is. Dat heel vaak mijn focus naar de statusbalk springt. 7 graden, Daar word ik niet meer zondag, van, maar goed. Geselecteerd. Maandag, zaterdag, deels bewolkt. Vandaag, betrokken. 10 graden, zaterdag, zaterdag, deels geselecteerd. Productus. Zaterdag, zaterdag okay. deels bewolkt. Daar dag. gaan we. 10 graden, 1, 9 graden, 4, 4 uur, 30 januari. 16 mm 98 procent. 8 graden, 7, 8 graden, 10, tijd. 8, 20, 17, Hop. 20, onder, 0W, 7 graden, 13, 13, 6 graden, tijd, 16, 4 graden, 19, 35.4 km/u, 35.4 km/u, 3 graden, 22. Dit is iets duidelijker. Waarom die twee keer dat, uh, die, weers, of die, die windsnelheid doet, weet ik niet. En ik hoor hier ook niet bij um, uh, de millibaren, dus de luchtdruk. Die, die was wel bij vandaag. Um, ik vind dit, dit is net even iets duidelijker, omdat hier iets minder informatie in staat. Tussen de tijdschaal, uh, tijdstemperatuurmeldingen, uh, daar staat dus die regenmelding. Ik laat hem nog een keer Gaat langskomen. 10 graden, 1, 1 9 uur, graden, 4, uur, 4. Nu. 30 januari. 16 mm, 98%, 98%, 8, 8%, 8%, 7%, 8%, 7, 8 graden, 7 uur, 8 graden, 10 uur, 8, 20, 17, 20 zononder, UV, 7 graden, UV, 13, 13 uur, 6 graden, 16, 4 uur, 4 graden, 19, 35.4 km/u, 35.4 km/u, 3 graden, 22 uur. En dan zijn we er doorheen. Dus het is de dag van vandaag is iets lastiger omdat er wat meer informatie in voorkomt. Ik ga daar nog even naar terug, want die percentages gaan ik even Vandaag Dus Betrokken. ik gaan er even uitzien. Geen 1, 1 uur, geen 4, 4 uur. 29 januari, 87 procent, 5 graden, 7 graden, 8,0 kilometer. Geen 7, geen 10. 1018 HPA, 2 mm, 11 1 UV. Geen 13. Zie zie dat percentage niet en, en die, die paar graden die daar ook nog staan. Dus de, de dag van vandaag, die informatie is wat onduidelijker dan de dagen die hierop volgen. Nou ja, dat is, uh, uh, hij is er dus wat mij betreft ook niet op vooruit gegaan. En um, als we er een beetje achter kunnen komen hoe de, uh, dat tabelletje eruit ziet voor de dag van vandaag dan denk ik dat als je goed oplet dat je het nog net kunt volgen. Maar je moet wel heel erg goed opletten. Ja, de windrichting wordt ook niet meer... Ja, de windrichting, of je uit het Zuidwesten komt of wat dan ook, 32 kilometer per uur. Nou weet ik toevallig dat het Zuidwesten wind is, maar ja, normaal gesproken stond het er ook altijd bij. Dat kan ik me niet meer zo herinneren. Ik dacht, de, de windsnelheid... Uh, woe, weet ik meer. Want ik, ik keek dan meestal uh, ook in het gewone weerappje, daar stond het wel bij. Maar daar zitten we, daar zitten we ook alweer met problemen, hè? de standaard weerapp van Apple. Want die doet het ook niet goed meer. Ja, volgens mij doet die Weerplaza app het nog het beste. Dan krijg je ook een soort weeroverzichtje van uh, Marco Verhoef of zo, of zo iemand krijg je dan te zien over wat je, wat je allemaal te wachten staat. Dat is denk ik op dit moment een betere app. Oh, dat is leuk om te weten. Weerplaza, die ken ik niet. Is dat ook een uh, gratis app? Volgens mij wel. Maar Ja, die heb ik al zo lang. Dat weet ik, zou ik niet meer helemaal zeker weten, maar dat kan Nancy vast van vlucht kijken. Ik heb ook wel een keer iets van weer online geprobeerd. Volgens mij waren daar wel wat toegankelijkheidsproblemen bij. Maar Weerplaza ga ik dan ook eens proberen. Nens, heb jij een beetje meegekeken of was jij ondertussen met je spelletjes bezig? Volgens mij hebben we Weerplaza wel eens een keer besproken, want ik zie dat hij bij mij al gedownload is. Maar kijk even op mijn tablet, kijken of ik daar de prijs zie. Het zal wel niks zijn, want ik, er staan er een meerdere. Heb jij de, de Celsius-app ook op je iPhone staan in verband met de gegevens voor de dag van vandaag? Nee, de Celsius heb ik niet opstaan. Ik zie nu wel dat de Weerplaza, heb je een free uh, versie van. Oké, okay, die zal ik dan ook eens even gaan downloaden. Ik kan straks wel even, als jij met je spelletjes aan de gang gaat... Uh, kan ik hem wel even downloaden, kan ik er ook even naar kijken. Want ik, ik, ben wel, ik heb wel iets met het weer. Dus ik vind dat wel leuk, die appjes. Oké, okay, wil er iemand nog iets kwijt over de Celsius-app... of eventueel een andere weer-app die hij of zij leuk vindt en goed kent? Die weerplaatsen die hebben we besproken op uh, 15 augustus 2014. Podcastje 126. Oké, okay, dan zal ik hem waarschijnlijk toch wel gehad hebben. Kan je nagaan. Nou, het zal de leeftijd wel zijn. Ik ga eens even kijken... Want dan moet ik hem ook uh, in mijn uh, aankoopgeschiedenis hebben staan. En dan haal ik hem wel een keer terug. Oké, okay. dat was het uh, weer. Ik vind dat ik uh, wel even lang genoeg aan het woord ben geweest. Nens, wil jij uh, nu even tussendoor het spelletje doen voordat ik moet gaan zingen? Uh, Oké. Okay. Um, spelletjes, maar ik zal eerst één spelletje doen. Uh, die andere kijk ik wel even of de tijd voor is, maar daar wil ik wel wat over vertellen. Um, Allereerst maar die... Um het spelletje Lifeline... ...dat vroeg Tom mij vanmorgen... ...en um, die heb ik toevallig... ...van de week ben ik daarmee gestart. Dus ik ga eens even kijken hoe het staat met mijn Lifeline. Lifeline uh, is een levenslijntje. Um, eigenlijk een hele simpele app zou ik zeggen... Um, ...maar blijkbaar dus wel helemaal in. Um, wat er gebeurt of wat er gaat gebeuren... of ...wat, er, wat het is, is dat je een... Uh, er wordt in wezen een boodschapje naar je toegestuurd en uh, de, jij ontvangt hem en dat blijkt dan dat jij iemand aan de, aan de lijn hebt, zeg maar, die uh, op een andere planeet is en die uh, gecrashed is. En jij bent het enige levenslijntje uh, dat hij heeft. En vervolgens kun je hem dus adviseren om dingen te doen. Dus hij stelt je vragen. Hij zegt wat hij, dus, wat hij ziet of wat hij doet. En uh, dan mag jij hem helpen om uh, goede keuzes te maken. Soms moet je ook wel eens wat opzoeken. Uh, bijvoorbeeld uh, in de eerste twee dagen of de eerste dag volgens mij vroeg hij bijvoorbeeld... Um, ik vroeg hem naar, terug naar het gekreste schip te gaan. En hij vroeg daar of hij kon slapen bij iets wat, uh, wat straling gaf. En ja, dat, dat moest ik dus eventjes op het internet opzoeken om dat te kijken of dat nou wel veilig was om daar te slapen bijvoorbeeld. Nou, zo krijg je dus opdrachtjes die je moet uitvoeren. Um, en je krijgt dus bijna, nou, iedere dag gooit je wel een, een, een soort berichtje naar jouw telefoon. Zo van, uh, ik ben er weer, of uh, ik ben weer wakker, of ik ben daar naartoe gelopen, dat soort dingen meer. En dan krijg je de volgende, dan ga je dus mee in het avontuur uh, aan de andere kant en je helpt hem. Ik ga kijken of ik hem kan opstarten, kijken hoe het met hem staat, want ik heb hem volgens mij al een week niet meer gezien of gehoord. Dus ik moet even kijken of hij nog leeft. Ik heb eventjes voice-over aangezet. En dat moet iets harder volgens mij, want dit is veel te zacht. Nou, wat je nu hoort is eigenlijk uh, een reclame. Knop. Dus ik moet op zoek naar een ongelabelde knop die rechtsbovenin zit. Ik dubbeltik erop. En je hoort het eigenlijk al gelijk. Het is... Um, ik zal een beetje af en aan de microfoon afhouden. Het is in het Engels. Dus wat je krijgt is tekstberichtjes in het Engels. Ik zal hem iets zachter zetten in... ...volume. Zo. Ik ga even kijken wat er is gebeurd. Uh, ik veeg gewoon van links naar rechts door de berichtjes heen en ik hoor wat er aan de hand is. Good night. Taylor is busy. Oké, okay. Taylor is busy is natuurlijk niet handig. Ik zet even mijn rotor op Engels. in interpuntaal. Vertica Engels English U.S. Dan kan ik toch net iets beter verstaan dan dat een Nederlander die Engels praat. C.C. can. Feel. Hands. FRZZN GCLLD. Nou, je hoort al dat hij korte berichtjes krijgt. Dit bijvoorbeeld is Freezing Cold. Nou ja, dat moet je dan maar net weten. Connection lost. Display system method. Menu BTN. Oké. Het is eigenlijk dus niks anders dan een soort SMS-systeem wat je door krijgt. Display system, display button. Ik heb een, een display message heb ik even geopend. Taylor has reached the end of this path. You can now explore the rest of the story. Tap on any path choice to change your response or rewind to a specific day. You may also act Taylor has reached the end of this path. Rewind story button. Rewind. Oké, okay, hij zegt al dat mijn verhaaltje aan het eind is. En ik heb gevraagd of hij het even een stukje terug wil draaien. Start of story. Button. Ik zie wel dat de close button uh, zeg maar niet uh, gelabeld is. How button. The button is the close button. How far back? Start of story. button. Even naar het begin van het van het communication. Oké, okay, dit is het begin van het spelletje en uh, nou, ik vreeg er even doorheen voor zijn. Uh, je hoort allemaal geluidjes komt omdat ik sms'jes binnenkrijg te weten. Hello, is this thing working? Can anyone read me? Nou, je hoort dat hij uit, uh, zegt van oké, okay, kan je mij bereiken, kan, kan ik iemand bereiken? Who is this? Dan heb ik dus twee knoppen, who is this? I read you. And That's I read you. Nou, ik dubbel even over uh, I read you. I read you. Oh. En ik veg weer. Je ziet, ik moet blijven vegen om de om de sms'jes te kunnen lezen. Hij springt niet automatisch met zijn focus daar naartoe. Um, en ik geef How are you? weer. Are you? Nou ja, zo reageer je dus op allerlei dingetjes. Ik ga hem eventjes uitzetten. Zo. Uh, dit is een beetje lifeline, Dus je bent een uh, soort. Uh, Verhalen het vorige en uh, dat werkt per dag. Dus uh, bijvoorbeeld uh, dadelijk gaat hij slapen of hij gaat voor mij een opdracht uitvoeren en dan hoor je verloopgeven niks totdat je weer een berichtje binnenkrijgt. Ik ga loslaten. Ja, nou, het, het, het is me. Uh, ik, ik vraag me een beetje af wat, wat hier de lol van is. Uh, <laughs> ja, het klinkt een beetje gek, maar gaat hij? Um, wat? Wat? Je, je bouwt er samen een verhaal op en. en uh, uh, hoe, hoe spannend wordt dit? Of is dit gewoon maar een beetje... Ja, ik, ik weet niet. Het, het, uh, misschien moet je het zelf eerst spelen. Dat heb je natuurlijk altijd met dat soort spelletjes. Maar uh, uh, wat, wat, is, wat, is, wat maakt het leuk? Kun je dat aangeven? Ik denk dat het leuk maakt omdat je je wel kan inleven in wat er gebeurt. Zeg maar. Alsof je onderdeel maar uitmaakt van zijn... Uh van, van, van het, het verhaaltje. Dus alsof er echt iemand zeg maar, ergens anders zit en jouw hulp nodig heeft. Zij blijft jou vragen stellen, wat moet ik nu doen, wat kan ik nu doen. Um, ja, ik, ik vind wel, de, de eerste twee dagen dat ik het deed, had ik ook wel zoiets van, ik zit, ik zit in het verhaal, zeg maar. Dus ik doe mee in het verhaal en ik denk dat dat het leuk maakt, het mooi maakt. Je maakt samen de keuzes, jij bent ook degene waar, waar degene moet bouwen, dat soort dingen meer. Ja, ik, ik, ik kan het niet helemaal uitleggen, maar ik snap wel een beetje waarom mensen het leuk zouden vinden. Het, het is wel. Misschien moet je er. Ik, ik weet niet of het aan de persoon ligt, maar. Ik hou er wel van om te fantaseren, zeg maar. Dus uh, misschien helpt dat. En als je wat realistisch bent, misschien vind je het spel helemaal niet leuk. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar dat is een beetje het gevoel wat ik bij dit spelletje krijg. Ik heb het idee dat ik meedoe aan een. Uh, aan een, ...aan een verhaal en dat ik het toe doe. Hè? Ah, oké. Okay. En ik, ik begrijp dat het behoorlijk goed toegankelijk is. Er zijn een paar ongelabelde knoppen, maar verder zijn er dus volgens mij geen problemen. Uh, zijn er andere mensen hier aanwezig die er al mee aan de gang zijn geweest? Tom, jij hebt er iets over gelezen hier en daar of zo? Want uh, ik weet ook niet meer hoe ik erbij kwam. Ik kwam het in ieder geval in één keer tegen en dacht, nou laat ik het eens bekijken. Volgens mij, omdat dat er zo lopend of dat hij veel sterren had of iets. Daardoor was hij getriggerd om hem te downloaden en te proberen. Maar uh, wat was jouw reden toen? Het was uh, op het forum langsgekomen dat dat volgens mij op een gegeven moment uh, of goedkoper was of, of zelfs gratis. Um, uh, zoiets dergelijks. Maar ik heb verder uh, de, de, de, de, hoe heet dat, de, de, de, de thread, dus het onderwerp niet gevolgd. Nou, dat kan wel een beetje kloppen, want ik hou echt alle appjes in de gaten die uh, gratis zijn. Dus die gratis worden voor een dag of wat dan ook. Dat hou ik geregeld in de gaten. Dus dat zou best zomaar eens kunnen dat ik hem daarom heb gedownload. Omdat hij die dag gratis was en veel sterren had of zo. Oké. Okay. Nou, blijkbaar is er hier in ieder geval niemand aanwezig die het ook al speelt. En uh, ik ga wel eens even kijken. Ik vind het wel grappig. Ik ben over het algemeen niet zo'n spelletjesmens. Maar uh, het is altijd wel leuk om, om even te kijken naar... Uh, naar een spel dat toegankelijk is. Oké, okay, nou, uh, je gaat straks volgens mij nog iets vertellen over spellen. Dus misschien moet ik dan nu maar weer eens even de microfoon pakken voor uh, de nieuwe app van, uh, van Apple. Een muziek-memo's-app. Oké, okay, dan moet ik niet altijd een beetje uh, kriebelig. Pagina 1 van 2. Dat kan je natuurlijk niet hebben als je ook nog wat moet zingen. Pagina 2 van 2. Oké, okay, um, Apple is uitgekomen met een. Uh, die, die doet er, dus zoals jullie weten, Apple en muziek, dat is al jarenlang, doen die veel dingen samen. Dat hebben we ook uh, te danken aan, uh, aan Steve Jobs, die uh, erg veel dingen had met muziek. De, de, de, de belangrijkste muziekprogramma's draaien ook op de Mac. En um, de iPod is natuurlijk ook van Apple. Dus kwamen zij met een app... Muziek memo's die is nog gratis ook en als je een melodietje te binnen schiet kun je dat even heel snel opnemen en dat kun je dan ook bewaren en later als muzikant eventueel iets mee doen. Het is een hele simpele app, uh, Daniel is mij voor geweest, uh, die heeft uh, al een, een podcastje gedaan op de IC Smart Academie. Een leuke website. Ik bedoel, het is geen concurrent van ons. Maar het is gewoon een hele fijne aan aanvulling. Er staan hele leuke podcastjes op. Dus ik kan iedereen ook aanraden om daar ook eens te gaan kijken. Hij post ook regelmatig als er weer wat nieuws is um, in het voice-over forum. Ik ga hem er even bij pakken. Linsk, muziekmemo's. memo's. muziekmemo's. Muziekmemo's. Muziekmemo's. Autom, knop. Er staat een automatische knop... Um, op een automatisch opnemen knop. Als je deze aantikt, dan gaat hij reageren op geluid. Op het moment dat je dan geluid maakt of dat je uh, dat die geluid uh, ontvangt, gaat hij opnemen. En als het weer stil wordt, houdt hij ermee op. En, uh, je hoeft niet per se te zingen. Je kan ook je gitaar pakken. Je kan ook achter je piano gaan zitten. Maar ik had al, uh, al begrepen, zelf ook al um, ermee geëxperimenteerd... ...dat dat een beetje nauw luistert en hij gaat soms te lang door. Dus die knop die gebruik ik zelf niet. Ik ga even verder vegen. Open bibliotheek knop. Open bibliotheek. Je kan um, je memo'tjes opslaan, zoals dat in een goede memo-app ook nodig is. Stemapparaat knop. Je hebt een stemapparaat, heb ik niet uitgeprobeerd... Um, dat zou eigenlijk iemand moeten doen met de gitaar. Heb ik niet. Ik uh, ben ook geen gitarist. Leg vast, inactief. Knop. Leg vast, inactief. Leg vast. En inactief. dat is alles Knop. wat je hebt op dit moment. Goed, ik ga deze dubbel tikken en ik ga even wat zingen. Dus uh, hou je vast. <klaars> Oké, okay. weer dubbel getikt. Heerlijk hè, wat zingt die jongen toch vals. Nu gaan we even kijken wat we nu op het scherm hebben staan. Beoordeling, 0 sterren, knop. Beoordeling. Ik kan dus mijn eigen ding beoordelen. Nou, laat maar lekker op 0 sterren staan. Speel af, knop. Ik heb een speel af. E mijn idee vier. Ik ga Ekspeld. even terug naar boven. Automatisch opnemen, knop. Hebben we hebben die automatische opnemen knop weer. Open bibliotheek. Knop. De open bibliotheek. Stemapparaat. Knop. Stemapparaat. Leg vast. Luister. Leg vast. Knop. Mijn idee 4. Tekst Mijn idee 4. Dat is dus de naam die je, eraan, die je er zelf al automatisch aan geeft. Je hoort dat ik al wat experimenten heb gedaan. Speel af. Knop. Hier heb ik een speel afknop. Die zullen we even dubbel tikken. Tadadadam Je hoort mij nog tikken over. Zo, en hij gaat Speeraf. gewoon door. Nu ga ik verder. Beoordeling: De beoordeling, De die hadden we net. 1532. Dat is het tijdstip dat ik hem heb opgenomen. 017. 17 Zeventien seconden. Maat 1. Maat 2. F. Maat 3. b F. C. Je hoort dat hij ook. De toonsoort herkent: Maat 4, F, B mol. Maat 5, G, E, F kruis. Maat 6, F kruis. Maat 7, F, E mol. Maat 8, F, A mol. Maat 9, B mol, F. Text knop. Text, je kunt er ook nog labeltjes aan hangen. Bas knop. Een basknop. Nou, als ik die dubbel tik, dan is die geselecteerd. En je snapt wat hij gaat doen: hij gaat proberen er een bas bij te verzinnen. Drums knop. En natuurlijk ook nog de drums heb ik ook maar even geselecteerd. Verwijder. Nu kan ik hem ook nog verwijderen. Verwijder. En dan is het op. Nu ga ik terug naar afspelen. Dus ik ga even naar boven. Open niet speel af. Nu ga ik hem weer afspelen en kijken wat hij er dan van maakt. Nou. Stop maar, jongen. Speel af. Hij heeft dit gezien. Hij heeft dat gezien als opmaat. Dat is op zich heel goed. Maar waarom die nou nog langer doorgaat, weet ik niet. Maar goed, dit is de eerste versie. Dus er zullen ongetwijfeld nog allerlei dingen aan toegevoegd worden of veranderd worden. Nou, het is een, een leuk speeltje en uh, als je dus inderdaad als muzikant uh, onderweg uh, denkt van hé, hey, ik krijg een uh, leuk uh, riffje heb ik in mijn hoofd, dan kun je dit even heel snel opnemen, even heel snel uh, opslaan en eventueel met een basje en een drummetje eronder even kijken of dat een beetje klinkt. Nou, dat was kort maar krachtig de gratis Apple App Music Memo's. Ha, wat grappig Tom. Je kan, uh, ik vind jou al een mooie stem hebben voor een podcast, maar uh, voor zingen kan je ook hoor. Ik heb, uh, dit dit appje klinkt heel leuk. Ik vind het een heel grappig appje. Uh, het doet me denken aan een ander appje, wat misschien ook wel eens handig is om te bekijken of dat toegankelijk is. Dat is uh, als je iets zingt, dat het omgezet wordt naar uh, noten. Ehm... Um... Maar dit, dit uh, ga ik eens een keertje downloaden om te kijken. Bekijken. Dat lijkt wel leuk. We hebben alles eerder wat met muziek-app's gedaan. Ik kan me ook herinneren dat er ook een app was die, die, uh, waarbij je dus een, een, uh, volgens mij die akkoorden maakte van iets. Dus uh, een, een, nog wat meer begeleiding eraan toevoegde. Maar er waren wat andere problemen mee, dacht ik. Maar deze is gewoon simpel en gewoon goed toegankelijk. Oké, okay, wil er nog iemand iets kwijt over de Music Memos-app? Niemand? Oké. Okay. Nou, dan waren dit in ieder geval mijn apps die ik vandaag wilde doen. Lifeline hebben we gedaan. Nens, jij had nog in ons voorgesprekje, wilde jij nog iets kwijt over andere spellen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik heb nog wat spelletjes. Maar ik denk dat ze zwaar onder indruk waren door jouw zangkunst. Dat ze nu zo stil zijn. Ik ga het hebben over de blindfold spellen. Blindfold, oftewel b l i N-D-F-O-L-D. dat zijn gratis spellen. Je, er zijn in-app uh, purchases, oftewel uh, in, uh, hoe noem je dat? Binnen de app kun je nog uh, dingetjes aanschaffen. Dat zijn extra muntjes of wat dan ook. Uh, hoeft niet per se om het te kunnen spelen, maar uh, dat zit er wel in. Ik ga even mijn knopje vastzetten. De blindfold appjes, oftewel geblinddoekte spelletjes. Ik heb uh, in het verleden wel eens de blindfold racer... Uh, laten horen. Met andere woorden, racen met een raceauto op een parcours, geblinddoekt. Um, inmiddels heeft um, de uitgever, of degene die dat gemaakt heeft, de Kid Friendly Software, die heeft een aantal uh, meer van deze spelen gemaakt, uh, naar aanleiding van de spelletjes en heeft zo een hele rits. Ik zal er eventjes langs lopen en een klein beetje uitleggen wat ze allemaal doen. Uh, de spelletjes zijn audio games, oftewel op geluid te spelen. Um, je kunt het spelen met zicht, minder zicht of geen zicht, want iedereen is geblinddoekt. En um, wat misschien een beetje lastig is, is dat het Engelstalig is. En dit kan vooral lastig zijn om de handleiding te lezen, zeg maar. Maar om het spelletje te spelen zal het wel meevallen. Uh, denk ik dat het wel te doen is, als je eenmaal weet hoe het spelletje werkt. Um, natuurlijk... Uh, de woordspelletjes, uh, die zijn in het Engels, dus het gaat over Engelse woorden, dat is dan wel iets wat dan daar buiten valt. Maar voor de rest lijkt het me wel te doen. Uh, ik ga dadelijk uh, twee spelletjes uh, bespreken, maar voor nu ga ik even het lijstje langs wat er al bestaat. We hebben Blindfold Racer. Racer met een raceauto op een parcours. We hebben Blindfold Sudoku. Sudoku sorry, puzzel met nummers heb ik volgens mij ook al eens besproken. Blindfold bowling, nou, dat is uh, kegeltjes omgooien, oftewel gewoon bowlen. Blindfold fiebol, dat is een flippenkast. Je schiet een balletje en dan laat je hem los en dan moet hij in allerlei putjes en dingetjes en ping pong pong geluidjes hoor je, totdat hij ergens in belandt. Dan heb je Blindfold pong, dat is tafeltennissen. Blindfold solitaire, dat is een kaartspel. Blindfold sudoku mini. Nou, dat is ook dat puzzelen met de nummers. Blindfold Blackjack, kaartspel. Blindfold Airhockey. Uh, Airhockey is zo'n uh, apparaat uh, wat je in je handen hebt waar je een puck schuift van de ene kant naar de andere kant. Waar ik uh, nogal een vinger aan kwijt ben geraakt volgens mij in van die speelhallen. Niet dat ik daar elke dag rondhang bij deze. Um, dan hebben we de Blindfold Craps. Oftewel, dobbelstenen spel. Een Blindfold tile. Puzzel, uh, dat is tegeltjes schuiven. Er was zo'n spelletje, dat als, uh, wat hier eigenlijk een audioversie van is. Je veegt wat tegeltjes, en als, je, als ze dezelfde nummer hebben, veeg je ze op elkaar. En dan vermenigvuldigen ze dat cijfer. En zo kun je allerlei tegeltjes die hetzelfde zijn bij elkaar schuiven. Nou, bekijk het als, uh, als je het leuk vindt. Blindfold Cryptogram. Kruzzelen met woorden is dat. en Blindfold Crazy Aids, dat is ook een kaartspel. Uh, het leuke aan hieraan is dat je het ook met vrienden kan doen. Dus er is een Blindfold Crazy Aids. O, eh, oh, dadelijk zeg ik weer allerlei verkeerde dingen in, uh, in het Engels, Maar um, um, um, rare achter, zeg ik maar even, met vrienden. Uh, dat is het kaartspel. En dan hebben we Blindfold Horse Race, oftewel een paardenrace die je kunt uitvoeren. Dat is een beetje huppelen met je vingers. Blindfold Breakout, dat is tennis tegen een muur van stenen. Dus zo breek je die muur van stenen af. Blindfold Simon, nou dat is, uh, Simon is vast wel meer bekend. Dat is zo'n spelletje wat je um, kunt naspelen. Dus je hoort een, uh, een, een patroon van geluid en dat moet je naspelen. Um, Blindfold Spades. Is um, kaartspel, blindfold videopoker kaartspel, blindfold roulette is een gokspel, oftewel roulette, blindfold rummy is rummikuppen, blindfold hearts is kaartspel, blindfold color crush, dat is een die ik ga bespreken, is een soort vier op een rij en als je er bekend mee bent, candy crush of bejewel, uh, blindfold word games, oftewel woordspelletjes, Engelse woorden. Blindfold hopper, die ga ik ook zo meteen bespreken. Dat is een kikker die springt van blad naar blad. Uh, blindfold domino's, oftewel een domino spel. Blindfold war is een kaartspel. Blindfold wildcard is een kaartspel. En Blindfold chess trainer is schaken. Blindfold juggle is jong leren met geluiden. Nou dat waren ze. Genoeg te spelen lijkt mij. Um, maar je moet eventjes doorhebben hoe ze werken. En ze zijn niet allemaal even makkelijk moet ik eerlijk zeggen. Dus ik heb er twee uitgekozen die ik vandaag zou willen doen. En de eerste die ik daarvan doe is de Color Crush. Candy Crush, volgens mij uh, voor mensen die iPhone, iPad gebruikers in de buurt kennen. Die, uh, nou, dat is een heel favoriet spelletje om eventjes zo tussendoor te doen. En daar is dus nu een audio game van. Ik ga even mijn iPhone erbij pakken. 15 uur. Um, allereerst eens even kijken, wat uh, kun je ermee, uh, het is een veld van 8 bij 8, daar heb je, uh, hoe noemen we dat, roostervorm of tabelvorm of nee hoe moet ik het zo niet zeggen. Uh, je hebt kolommen en je hebt rijen. En daarop kun je kiezen of daar kleuren staan of nummers staan. Uh, en dat is waar je mij dat slag. Wat je moet doen is ongeveer zeg maar 4 op een rij krijgen. En dan vallen ze weg, en dan krijg je. Uh, vallen er nieuwe dingetjes. en zo blijf je doorgaan totdat je het hele. dat je een heleboel punten hebt binnengehaald. Met die punten kun je weer. Uh, ja, weer verder, zeg maar. Je kunt de levels in, je kunt wat dingen kopen om dingen wat makkelijker binnen te halen aan punten. nou ja, dat soort dingen. Hoe werkt het? Je dubbeltikt, en je geeft het tegen, en je dubbeltikt weer. Met andere woorden, je gaat op een van de. Staan. Je zet je cursor, cursor erop en uh, je dubbeltikt met andere woorden. Je zegt deze wil ik hebben. Uh, dat is bijvoorbeeld een 6 en daarna staat ook een 6 en daarna staan nog twee zessen. Nou, dan heb ik een 4 op een rij. Dus ik doe de eerste 6 dubbeltikken. Ik veeg naar rechts, ik dubbeltik weer en vervolgens krijg ik het hele rijtje weg. En vallen die hele 6, die 6 op een rij weg en krijg ik daar nieuwe getallen voor terug. Nou, wat voor bewegingen zitten erin? Um, als je een hele rij wil horen, dan doe je twee vingers veeg rechts. Wil je een hele kolom horen waar de cursor in staat, dan twee vingers omlaag. Links en rechts horen van je cursor is twee vingers links. Onder en boven cursor, twee vingers omhoog. Twee posities in alle vierde richtingen, dat is een knijpbeweging naar buiten. Dus uh, in plaats van dat je die vingers naar, naar elkaar diagonaal veegt, doe je ze naar buiten vegen. De huidige positie horen is drie vingers tik en um, een ruil ongedaan maken is drie vingers omlaag. Dan moet je eigenlijk alleen maar weten dat je uh, omhoog en omlaag kan lopen. Dus kan vegen moet ik zeggen. Ik ga laten horen hoe dat werkt in de praktijk. 15 uur 47. Nou, dat is ook goed om te weten zeg ik dan maar. Ontvremd op Nou, die weet niemand. Ik zit nog in mijn andere spelletje hier, oké, okay. even kijken waar ik hem verstopt heb. Pagina 7 van 7, pagina, pagina 5 van no sprint. flexie, Gamesmap. map, pagina extra map, 9-axe. Tick om te openen, blindfold color crush. Blindfold color crush. Je hoort het al in het Engels, eens dus even kijken of ik mijn taal weer uh, om kan zetten. Hoofdletter. Oh. Nee, ik heb hem niet meer op taal staan. In geluid interpretaal. Oké. Okay. English. Dank U. Hij begint met het scherm dat hij zegt dat er nog meer uh, spelletjes zijn. Nou, dan ga ik skippen natuurlijk, oftewel dat ga ik overslaan. Dus ik veeg er even de doorheen. Skip. Ik hoor skip en ik dubbeltik. Skip. Blindfold color crush menu. Nou, ik was al begonnen met de. Uh... Blindfold color crush. To learn how to play. Tap the help button. Oké, okay. ik kan dit dus met voice-over en zonder voice-over spelen. Je hoort al dat ze een eigen stem hebben. Die stem kan ik allemaal instellen in de settings uh, op iets anders... Wat, uh, nou ja, als ik dit een vervelende stem zou vinden. Ik veeg er even doorheen wat ik hier voor veld heb. Ik was al met een spelletje begonnen natuurlijk. moest natuurlijk eventjes oefenen. Reason game. Selected. Beginner game. Nou, ik ben begonnen met de beginner games natuurlijk. Uh, voor mij al moeilijk genoeg blijkt. Standard game. Time trial. Uh, standaard uh, spelletje en uh, uh, iets op tijd spelen. Nou, daar word ik helemaal zenuwachtig van als ik iets op tijd moet spelen. Ik ben uh, er veel te langzaam voor. Ik veeg even door. Colors. Colors. Wonderful. Hij zegt één uh, van vier en hij staat nu op kleuren. Dus wat ik in mijn veld van speelveld krijg, krijg ik allerlei soorten kleuren. Dus ik heb purple, uh, orange, weet ik veel. Nou, die kleuren vind ik moeilijk. Niet dat ik uh, moeite heb met de kleuren herkennen, maar om daar gewoon snel iets mee te doen, zeg maar. Ik vind dat lastig, dus liever heb ik hem op een andere staan. Fruits. Fruits, oftewel fruit hebben ze. Animals. Uh, animals, dieren zijn dat. Numbers. En numbers. Nou. Four of four. Zelf in praktijk vind ik numbers, uh, ofwel nummers, vind ik een stuk makkelijker om mee te spelen. Ik dubbeltik erop. Selected. Numbers. Four of four. Als het goed is gaat hij dadelijk met nummers werken. Ik hoop het. Want uh, ik heb eventjes gespeeld met de kleurtjes en ik kon echt. Ik heb het ver... Nou, het lukte mij in ieder geval niet. My scores. But... My scores, oftewel My scores. Help. Help. Nou, daarin staat uitgelegd hoe het spelletje werkt. In het Engels. Settings. Button. Settings. Nou, je kunt allerlei dingen aan en uitzetten. Vooral de muziekjes aan en uitzetten. Geluidseffecten, dat soort dingen meer. Um, wat ik al zei, de stem kun je ook veranderen. Dan we, krijgen we de Get Upgrades. Nou, ik ga gewoon weer eventjes... Nou, maar, nou laat ik eens de be Beginner Game doen. You have 12 coins left. To get more coins, click Get Upgrades. To go back to the main menu, swipe up with three fingers. Starting beginner game. Starting round one. Oké, okay, ze zegt dus uh, dat, uh, dat het spelen van het, spe spelen van het spelletje mijn één munt kost. En ik heb dertien muntjes gekregen. Nou, dit Nou, uh, uh, Je hoort al dat ze het muntje erin gooide. Wil ik terug naar het menu, doe ik drie vingers omhoog en dan zit ik weer terug in het menu. Dat is, even, dat is wat ze heeft gezegd. Nou, ik ga er doorheen vegen, gewoon even om uh, van links naar rechts. 6, 3, 2, 2, 5, 3, 7. Nou, dan hoor ik popok, dan ben ik aan het einde van mijn rij. Dan kan ik een veeg naar beneden doen. Dan zit ik op de tweede rij. En two, ik loop six, er doorheen. 4, 1, 4, 2, 2. Nou, zo kan ik het hele rijtje langs, maar dat wil ik natuurlijk, ja, dat moet je allereerst natuurlijk zeker wel doen. Um, hoe je de, de vier op een rij kan hebben is uh, horizontaal of verticaal. En uh, dat, leid, dat, dat is nog wat te doen. Dat je dat doorloopt en hoort van nou oh, dat, dat zit goed of dat zit horizontaal of dat zit verticaal. Maar wat je ook kan doen is dat je twee van plek kunt randelen. Dus bijvoorbeeld, um, ik moet even gluren of ik er heel snel eentje zie. 2, 2, 4, 1, 4, 1, 3. Oké, ik sta hier op het nummertje 3. En uh, de buren is 6, 6 3, en als ik naar beneden ga, hoor ik een 6. En ik hoor nog een 6. Dus ik zou hier drie op een rij kunnen maken. Wat ik ga doen is eerst op de 3 te staan en ik dubbeltik. Je hoort een poek. Vervolgens ga ik zeggen met uh, ga ik op het, op het punt staan waarmee ik wil ruilen. Nou, dat is links voor mij, dus ik veeg naar links. Ik dubbeltik daar. En row 3 gems from column 5. Starting in row 7 10 points. Nu heeft hij de. Nu heeft, je, nu heeft hij de 3 en de 6 omgewisseld van plaats. En uh, je hebt een soort drie op een rij gekregen. Dus dat heeft mij tien punten opgeleverd. Nou, zo werkt het een beetje. Ik denk dat als je weet hoe die snel bewegingen werken. Van waar sta ik nu? Wat staat er omheen? Wat staat er links voor mij? Wat staat er rechts voor mij? Dat je het veel sneller kan spelen dan hoe ik het nu doe. Maar het is even om een, uh, een idee te, uh, te geven. En ik moet zeggen in praktijk vond ik het nogal moeilijk, maar... en de nummers vond ik makkelijker dan het kleuren. Ik laat het eventjes los en een gezellig uh, muziekje... Zijn er vragen of onduidelijkheden over de uh, Color Crush? Oftewel dit spelletje wat je net heb besproken, dan hoor ik het graag, anders ga ik door naar het volgende spelletje. En toen bleef het stil. Uh, het, is, het is inderdaad, toen je net die hele rij uh, van spellen uh, um, opnoemde, was ik echt verbaasd van dat er al zoveel is. Uh, Oké, okay, Nens, dankjewel en uh, ik zou zeggen, ga lekker door. Oké, okay, de blindfold hopper. Oftewel, uh, je bent een kikker die springt van blad naar blad. Ik moet zeggen, van lelieblad naar lelieblad. En uh, eigenlijk in ieder niveau dat je speelt uh, zijn er wat moeilijkheden, zeg maar. Je blaadje wordt kleiner of uh, de blaadjes gaan wat te sneller langs. Maar wat ik moet doen is, uh, je blaadjes komen van links of van rechts. En uh, zodra je recht voor je zit, moet je springen. Dus dan spring je van jouw blad naar dat volgende blad. En um, nou ja, dat lijkt nog simpel, maar het is mij eigenlijk nog nooit gelukt, Dus ik ben benieuwd of het nu gaat lukken. Uh, en hoe, hoe verder je bent in je levels, in je niveaus van play, spellen, uh, ja, wordt het moeilijker natuurlijk. Er is ook een niveau waar een krokodil is of een alligator moet ik zeggen dat als je te lang op je blaadje blijft zitten dat je dan uh, hup, dat het opgegeten wordt door je alligator uh, ja dat zich, <laughs> als je weer genoeg film te zien hebt is het wel weer een leuk bij mij. en ook als je het kan want ik kan het niet zo goed wat je doet is eigenlijk, um, en dat heeft hij blijkbaar gisteren of eergisteren gedaan... ...en misschien ligt het daaraan dat hij het nog niet zo goed doet bij mij... ...maar hij gaat eerst kijken hoe jij je bewegingen maakt. Want wat je moet doen is je arm naar links of naar rechts bewegen... ...of je lichaam van links naar rechts bewegen. Eigenlijk dan zodat hij ziet hoe jij uh, beweegt met je telefoon van links naar rechts. Uh, dat gaat hij eerst, uh, uh, hoe noem je dat, kalibreren zoals ze dat met een moeilijk woord uh, zeggen. En dat heeft hij blijkbaar gisteren gedaan, maar dat wist ik dus niet. Dus ik heb blijkbaar gewoon wat gedaan met die telefoon en is dat nu uit balans. Maar ik weet niet hoe ik hem weer in balans moet krijgen. Dus dat ik mis spring dadelijk op mijn blaadje, dat komt gewoon omdat ik het niet kan. Eigenlijk zijn dat een beetje de bewegingen die je al moet weten. Wat je ook moet weten is dat je je punten kunt binnenhalen als je op het blaadje zit... Dus voordat je gaat springen naar een ander blaadje kun je dat doen door je vinger uh, op uh, het scherm te laten staan. Dus vast te houden. En uh, eigenlijk te blijven vasthouden totdat hij zegt dat je je uh, punten kunt binnenhalen. Dus bij ieder blaadje wat je springt krijg je punten. Wil je de punten gaan binnenhalen, moet je dus pauzeren door je vinger op, uh, op het scherm te zetten. Uh, ben je daar te laat mee? Want dat moet uh, binnen de twee seconden dat je gaat springen of zo. Dan hoor je een, een driedubbele drie biep En dan betekent het dus dat je eigenlijk eerst moet gaan springen. En dan nog eens gaan proberen om je punten te gaan winnen. Het spel weer uit. Zeg maar naar het menu. Is eigenlijk hetzelfde als die, uh, uh, hoe heet het? dat andere spel. Namelijk drie vingers vinger, vegen nou ja, omhoog. Dat betekent dat je weer terugkomt in het menu. Uh, uh, Eén vinger omhoog betekent dat je het spelletje opnieuw speelt. Dat, is eigenlijk meer, dat zijn eigenlijk de enige bewegingen die je hoort te weten als je dit spelletje speelt. Nou, dan gaan we kijken hoe het in praktijk werkt. Uh -oh. Blindfold hopper. Blindfold hopper. Om te openen. Ik dubbeltik hem. Blindfold hopper. In drinks. Koptinkst. Nou, je hoort weer our other games, oftewel, met andere woorden, hij heeft het gezegd dat hij meer spelletjes heeft. Ja, dat weten we ondertussen wel. Dat is dus dat beginscherm dat hij blijft geven, dus ik veeg dit doorheen totdat ik skip hoor. Skip, knop. En ik dubbeltik. Welkom to phone hopper, om te leren hoe te Oké, okay. nou, ik... Uh... Geselecteerd. Level Easy 1. Maar... Ik moet weer eventjes mijn taal op in Engels zetten. Verleiden. taal. Dank u. English. U.S. Ik loop even door het schermpje waar Practice. ik nu sta. Practice, oftewel oefenen, daar hou ik van. Maar uh, die heb blijkbaar de eerste dag niet gelijk gezien, dus ik zit al in level Selected. 1. Level Easy 1. Large lily pads. En dat is de easy one. Nou, dat vind ik al moeilijk. Level Easy 2. Small lily pads. Level Easy 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 levels om te spelen, dus uh, als het je lukt, uh, dan hoor ik het graag uh, uh, tot welk level je bent gekomen. Hieronder staan mijn scores, oftewel, wat heb ik allemaal uh, ge, binnengehaald? Inventory button. Dit is, uh, wat heb ik allemaal, ja, dat is een hele goede, wat zit points button. Oké, ik haal dus allerlei puntjes binnen door uh, van blad naar blad te springen. En met die muntjes die ik binnenhaal, kan ik weer dingen kopen om uh, bijvoorbeeld uh, de alligator uh, voor vijf minuten af te leiden of weet ik veel. Ik zeg maar wat, want dat weet ik niet, maar om, uh, om het gewoon makkelijk te maken om te kunnen springen. Daar kun je dingen voor kopen. Help, button. Help zit natuurlijk weer de, de handleiding in van hoe werkt dit. In, het, nou, in de Engelse taal natuurlijk. Settings, button. Hier ook weer geluidjes aan uit, spraak veranderen, dat soort dingen meer. Dat vind je hier allemaal in de settings, oftewel in de instellingen. Get upgrades, button. Je kunt weer wat dingen bijkopen, uh, dat soort dingen. Oké, okay, ik ga eens even kijken of ik weer helemaal terug in mijn bovenste. Kan komen. Ik heb mijn vier vingers neergezet verticaal. En ik sta in de bovenkant. Ik kan de practice doen, misschien is dat beter. Nou, laat ik gelijk maar mispringen. Ik ga even. Level easy one. Large lily pads. Even laten zien dat ik de, la uh, de large lily pads, oftewel de grote bladeren, ook gewoon mis uh, doe. Uh, wat ik ga doen. Wat je eigenlijk moet doen, is je gaat je hoort geluid van links of rechts komen. En de verschillende blaadjes maken ook verschillende geluidjes. Dus als er een blad voorbij komt en, hij, en ik hoor hem in het midden van mijn, uh, van mijn koptelefoon. Dan moet ik eigenlijk gaan springen. En dat springen, dat doe ik om één keer te tikken met mijn vinger. Met één vinger. Oké, okay, gaat die? Dubbeltik. Start Oké, game. zeggen. and faster. Start the game by tapping the screen. Oké, Swipe down with three fingers before tapping the screen. Nou, ik hoor nu uh, dat, ze wil, uh, dat als ik het opnieuw wil kalibreren, dat ik drie vingers omlaag moet vegen. Die heb ik het, <laughs> eerder niet gehoord. Uh, ga ik nu eventjes niet doen. Hij zegt ook als ik wil beginnen met het spelletje, moet ik één keer met één vinger tikken en dan gaat hij starten. Press and hold one finger on the phone when you are ready to end the game and collect your points. We received your first point for this hop. From now on, you'll get points for each hop to a lily pad. Nou, het is nog lukt om hop de eerste te springen. Je moet mij niet vragen hoe. En ik ben er nu naast gesprongen. I'll have to try again tomorrow. You missed the lily pad and fell into the river. Nou. the game since didn't hop well. And you don't have to keep any points. To keep your points, press your finger for a full second to end the game right after you hop. When you hear the sound, it means that you waited too long to end the game. You'll have to hop again and then press your finger for a full second to end the game. Swipe up to play again or swipe up with three fingers to go back to the main menu. Oké, okay, dit was het spelletje eh uh, Frogger uh, oh, niet Frogger, uh, Blindfold Hopper. En um, nou ja, ik ben er niet zo goed in. Uh, ik hoor graag als mensen er beter in zijn en tot welk level ze zijn uh, geraakt. Want uh, poeh, ik denk dat ik nog eventjes uh, de practice mode ga oefenen. Uh, want ik uh, breng er nog niks van terecht. Uh, dat was uh, het spelletje Blindfold Hopper. En kijk gerust eens even naar al die andere Blindfold uh, spelletjes. Want ik denk dat dat uh, iets is uh, wat we zeker... Um, wat, wat, wat, wat, wat, nou ja, als ik hoor wat mensen zoeken op het... Uh, op hun iPhone is meestal spelletjes. Dus bij deze is er genoeg keuze. Alleen een beetje jammer dat het allemaal Engelstalig is. Mens, nee, dankjewel. Ik heb even één ding gemist. Dat kan omdat ik naar een update van de reisplanner zat te kijken. Straks dan meer over. Um... Voor dat spelletje zoals net, hè? Uh, moet je dan de voice-over uitzetten of kun je die gewoon aan laten staan of uh, in verband met de gebaren? Nee, ik heb de voice-over gewoon aan laten staan en je hoort al dat, uh, dat er niks mee gebeurt, dus uh, ook niet qua mijn gebaren. Dus hij heeft erop gebouwd dat het aan of uit staat, de voice-over. Uh, dus het maakt niet uit of het aan of uit staat. Oké, okay, dankjewel. Laat ik de microfoon even los voor, uh, voor iemand die hier uh, nog iets uh, over kwijt wil. Oké, okay, niemand. Nou, hartstikke mooi. Uh, dankjewel Nens. Het was een uh, behoorlijk vol programma, moet ik zeggen. Aardig wat apps besproken. Um, volgens mij zijn we dan zo ongeveer aan het eind van alle apps. En kunnen we door naar het laatste onderwerp. Uh, alles wat, uh, wat er bij ons is boven komen drijven als het om Apple gaat. En noem maar op, noem maar op. Ehm... Um, Voordat ik nou begin met waar ik het net over had, de reisplannen, laat ik eerst even de microfoon los voor, de, voor iemand die, uh, die zelf even iets kwijt wil. Ja, goedemiddag Tom. Uh, Longtime dossier, no zullen we zeggen. Uh, dat geldt ook voor Bruno. Ik ben vanmiddag vrijdag, dus vandaar dat ik even ga luisteren. Uh, leuke echo's. Leuke ik weet alleen niet of ik ze zou gaan doen, maar uh, het is in ieder geval leuk dat ze bestaan. Uh, ik heb een, uh, uh, ja, nou, opzien wanneer het is versie 9.1 denk ik uh, al uh, als ik mijn geluid uitzet hè, dus uh, knopje aan de zijkant um, en dan komt dat binnen dan gaat voice over bijvoorbeeld de tijd zeggen uh, in het verleden en dan was volgens mij uh, 9.0 nog of is het de eerste 9 versie en ja ook eerder uh, Deed hij dat niet. En dat hebben ze er blijkbaar nog niet uitgehaald. is mij ook al opgevallen. Uh, je zet dus inderdaad wel het geluid uit... ...maar de notifications komen wel binnen. Dus blijkbaar gaat je scherm wel... ...wordt wakker. En dan uh, ja, wat hij dan sowieso doet... ...dat merk je ook. Hè. Als, je op de, op de thuis, als je iPhone vergrendeld is... ...en je drukt op de thuisknop... ...dan hoor je hem ook altijd de tijd noemen. Dus op het moment dat het scherm wakker wordt... ...staat de tijd er en de voice-over noemt hij. Ik weet ook niet of je dat kan veranderen. Als ik echt helemaal niks wil horen... ...dan wat ik dan meestal doe is het, het geluid uitzetten... ...maar ook even de spraak uit. Ja, oké, okay, toch de spraak uit, ja. Ja, want uh, uh, ik heb hem dan uh, in mijn broekzak. ...dan zou je zeggen van... ...er uh, is een nieuwe functie uh, vanaf de iPhone 5S... ...dus dat volgens mij dat als die... Uh, Ondersteboven op tafel ligt of wat dan ook, dan uh, moet hij niks merken, niks opmerken als er wat binnenkomt. Maar dat doet kennelijk in mijn broekzak nog steeds wel. Want uh, ik hoor hem af en toe nog steeds uh, zeggen, dan, dan voel ik trillen en dan zegt hij de tijd of, of, hij, of, hij, of hij zegt iets. En dat vind ik uh, ja dat vind ik best wel vervelend. Uh, ook uh, als, uh, ja, als, als de wekker wekker gaat s'morgens, dan. dan dan zegt hij ook inderdaad keihard, 6 uur 30, of uh, 5 uur 30, terwijl ik hem heel zacht heb staan. Dus omdat de wekker natuurlijk op hart staat, uh, ja, je wordt er wel heel erg aan herinnerd dat het 5 uur 30 is, als je het wat ik bedoel. Maar uh, nee, ja, nou, dan toch inderdaad ook de spraak uit, maar in het verleden hoefde dat niet. En dat ja, kennelijk heeft, hebben uh, de mensen van Applevis uh, misschien wel opgemerkt, dat weet ik niet. Ik, ik kijk niet zo vaak op Applevis. Maar is er niks aan gedaan. Nou, dat, wat je zegt over de, de, de wekker, dat, uh, dat herken ik. Uh, dat had ik ook al in echt vorige versies van iOS. Hè. Als ik het heb over 6 of 7, deed hij dat bij mij ook. En dat vond ik heel vervelend. Dus ik zette ook altijd de sprake uit als ik een wekker zette. Dus dat uh, twee keer tikken met drie vingers. Wat zei jij nou? Als je dus je iPhone omgekeerd op tafel legt, dus met het scherm naar beneden, dan zou hij dat soort dingen helemaal niet moeten doen. Dat is voor mij nieuw. Ja, dat... Uh... Die, die functie is ingekomen vanaf sinds 9, 2009. Uh, ik weet niet waar ik het nou ergens gelezen heb. Of Iculture of zo, ik, zoiets. Uh, daar heb ik het volgens mij van. Als je dus, uh, dus je scherm uh, of je telefoon uh, omgekeerd neerlegt of zo, dan, um, mag die, uh, dan mag die niks. Dan merkt hij niks aan de regingen of iets, uh, dus als er wat binnenkomt. Dan, dan, dan zou je dus niks moeten opmerken. Oké. Okay. Hé, hey, dat, uh, dat is nieuw. Ga ik eens even uitproberen. Nens, wist jij dit? niet? Ja, sorry, nog heel even ik. Uh, hij, hij zou dus het scherm dan niet moeten openen en, en uh, dus dat, dat het scherm uh, tot leven wordt gewerkt. Dat is wat volgens mij de bedoeling is. Nee, Tom, daar uh, weet ik helemaal niks van. Dus uh, uh, ik ben al aan het kleuren of ik iets snel kan vinden. Maar nee. nee. Hij staat niet in tips of zo of iets dergelijks. Volgens mij stond het ergens in iCulture, maar ja, die, die publiceren zoveel. Um, maar dat viel me dus inderdaad op wat betreft uh, de voice over dat hij niet helemaal dat hij niet stil is als het geluid uit is. En um, ja, nou had ik nog wat. Maar daar kom ik zo wel op. Ik weet zo even niet meer. Maar ik denk, dit wilde ik sowieso even kwijt. Ja, nee, oké. Okay, maar dat wat jij zegt over de wekken, dat is heel herkenbaar. Dus nou wat ik al zei, ik zet dan ook gewoon het geluid uit. Het is ook, ik vind het ook jammer dat je. Ja, dat, er zijn wel wekkers. We, we hebben zo ook wel eens wat andere wekkers en klokken besproken. Uh, deze wekker komt er ook altijd vol in. Ik weet bij de Nokia kon je hem uh, laten inveden. en Dat vond ik altijd wel erg prettig. Maar de standaard uh, wekker app uh, heeft, uh, van, van Apple. Die heeft dat uh, helaas niet. Ja wat, wat wel verbeterd is. Uh, vorige versies. Binnen 9.1.2. Uh, ik wil mijn geluid... Als er dus wat binnen moet komen, telefoon of inderdaad wekker, wil ik het op 100% zetten. Op de een of andere manier, uh, uh, ik deed er dan niks aan, maar uh, was die ineens zachter. Uh, terwijl ik er niks aan deed en dan ging ik maar weer naar geluid. En uh, ja, kijken of die regelaar dan wel ver, ver, uh, verschoven is. En dat is dan niet zo. Dat is wel verbeterd. Hij blijft nu gewoon staan waar hij op wordt te staan. Oké, okay, dat heb ik nooit gehad, ik, maar ik heb hem ook altijd zodra. Um, er iets nieuws is, dan kijk ik altijd in de in instellingen of bij geluid of het uh, uh, veranderen met, uh, met knoppen of hoe die ook mag heten, of dat uitstaat. Want uh, dan kun je per ongeluk kun je belvolume omlaag gooien. Dus dat wijzig met knoppen heet die, die zet ik uit. En dan zet ik gewoon keihard het uh, belvolume op 100% of zo. En uh, dan, uh, dan, nou, dan heb ik dat wat jij nu zegt eigenlijk nooit meegemaakt. Nou, dat deed hij bij mij dus wel, maar dat doet hij dus sinds de negentig. Nou, de laatste versie, wat is 9.22? Uh, Doet hij dat dus niet meer, daar ben ik blij mee. En ik heb die knop, die met knoppen ook al altijd uitstaan. Um, oh ja, ik weet alweer wat mij opvalt. Uh, ik hang hem s'avonds aan de stroom. Ik heb hem altijd staan op berichten en niet op vandaag. Uh, het uh, het scherm. En als ik dan morgens uh, wakker word en ik... Uh, Pak mijn telefoon, dan staat hij dus weer op vandaag. Dan zou je zeggen van heeft hij dan iets opgehaald, heeft hij dan iets, ja weet ik veel, heeft hij dan iets gedaan, is hij daardoor uit geweest, is hij daardoor geen reset geweest of whatever. Geen idee, maar uh, dat doet hij wel eens. Nou het zou er, het eerste wat bij me opkomt is, en dat vind ik zelf helemaal niet prettig, is dat die beurskoersen daar tegenwoordig standaard in staan. En dat kun je niet uitzetten. Misschien heeft het daarmee te maken. Die worden natuurlijk geüpdate op een bepaald moment. En dat hij dan daarom naar vandaag springt. Of staat dat bij berichten? Moet ik even kijken. Twee van drie. Ja, aandelen. Bedoel jij de aandelen? Nou, dat staat er volgens mij standaard met in. met wind van zeer. Agenda. Geen activiteiten. Aandelen. AEX. Kijk, die staat er standaard aandelen. in. En die kun je niet meer uitzetten. Geen activiteiten. Agenda. Context. Dat is heel irritant. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben er dus gewoon uit. Ik werd er dus gewoon uitgegooid. Jongens, uh, sorry. Ja, dankjewel Raymond, heel verhaal. Um, ik kan het niet zomaar makkelijk voorlezen, dat gaat niet echt lukken. Maar Raymond uh, ziet, uh, als je even op, uh, moet ik even goed zeggen, is het nou even ja, Als je op F9 drukt, dan kun je met de pijltoetsen door de chat heen lopen. En daar heeft Raymond een stukje geschreven over die face down. Inderdaad, die nieuwe functie sinds iOS 9 om de batterij te besparen. Kun je dus je iPhone uh, met het scherm naar beneden. Uh, Leggen dan licht het scherm licht het scherm niet op als er dus een, een berichtje binnenkomt. Even kort samengevat. Ja ja zie je, ja maar dat tekstje heb ik dus niet, want ik werd eruit gemeten. Ja sorry Jenge. Dit uh, is trouwens een copy-paste vanaf de iCulture site. Uh, en het is in het vraaguurtje ook wel eens gebeurd dat uh, als ik iets plak, dat dan mensen eruit geknikkerd worden. Dus mijn excuses, ik zal even de. Uh, dat gebeurt waarschijnlijk met uh, lange teksten. Uh, ik zal even de link naar de pagina plakken. Kijken of het dan uh, wel goed gaat. Zie je dan, dan het. Ja, nee, dat, dat, dat, dan dat klopt het helemaal wat je zegt. Ja, dat, uh, dat met die uh, met die. Uh telefoon op uh, ons boven. Zou inderdaad, uh, hoe heet het, wat de reisvarend moeten zijn. Je hebt helemaal gelijk. Uh, Nens, wil jij, uh, neem jij die link even over? Want dit is misschien ook wel interessant voor uh, Blink magazine. Ja, dat heb ik al gedaan. Zet ik op Blink magazine. Dus daar is het terug te lezen. Fantastisch hoor, die samenwerking. Helemaal goed. Dankjewel, Raymond. Oké. Okay, um, zal ik even, uh, ik pak even mijn iPhone erbij uh, in verband met uh, de reisplanner. Ik weet niet of dat nou gisteren was of vandaag, ben ik even kwijt. Ik, nee, gisteren was dat. Er is een update van de reisplanner. Um, hij heeft nog steeds dat, dat, wat ik al eerder noemde in het Vragenuur, dat het uh, vooruitvegen, dat je niet goed door alle items heen kunt. Je moet eigenlijk van achteraf. Maar ze hebben iets nieuws gedaan met um, um, het kiezen van stations. En dat vind ik eigenlijk wel heel aardig. Geen activiteiten. Dus ik ga even, Agenda. Op oh, ik zit hier nog in, ik pak even de reisplanner. Reisboekenmap. Reizenmap. Drie apps. Reizen. Kopt er. Reisplanner. Oké. Reisplanner. voor een bestemming in. Zoekveld. Even terug. Annuleer. Even annuleren. Ik ga een reisplan Reisplanner. Geselecteerd. Planhistorie. Van Wolfhezen naar Ede Wageningen. Ik pak eventjes. Ik wil naar mijn vader toe. Die woont in de buurt van Amsterdam lenilaan Arnhem Zuid. Arnhem. Laat Ede Wageningen. Amsterdam Lelylaan, Amsterdam Lelylaan, station NS. Hier heb ik gewoon station NS. Als ik hier op dubbel tik, dan wordt die ingevoegd uh, als uh, bestemming. Als ik doorveeg, krijg ik de volgende... Amsterdam Lelylaan, Optiesknop. Een optiesknop. Als ik hier Amsterdam, op dubbel tik... Attentie. Amsterdam Lelylaan, voeg aan favorieten. Een Voeg toe aan favorieten. Verwijder uit laatst gekozen. Knop. Verwijder uit laatst gekozen. Hè? Dat is dat scherm wat je altijd ziet als je een nieuwe bestemming kiest. Annuleer. Knop. Een annuleerknop. annuleer knop annuleer. Verwijder uit laatst gekozen. Voeg toe aan favorieten. Amsterdam Lelilam. Verwijder uit laatst gekozen. Annuleer. Oké, hey, er is iets. Annuleer. raars. Verwijder uit laatst gekozen. Waarom zie je dat dan nou niet meer. Voeg toe aan favorieten. Ik doe voeg toe aan favorieten. Tekstveld. Bewerkbaar. Oh ja, ik kan er een naam aan geven. Dus ik uh, ik ga even ik zet mijn vader er gewoon in. Hoofletter P. Hoofletter P. A. A. P. P. Q. A. A. Sluitmelding. Foto. Knop. Tekstveld. Ik kan er weer een werkpaar. foto bij zetten. Opslaan. Knop. Ik sla hem op. Voer een bestemming in. Zoekveld. Oké, okay, nu kan ik dus weer door de bestemmingen heen. Oosterbeek. Station. Wolfhees, Oosterbeek. Wachten we even van boven. hier. Mijn locatie. Papa. Amsterdam. lelilaan Papa. Amsterdam. lelilaan dat is wel een aardige. Je, krijgt dus nu ook, uh, je, je kan dus nu ook echt uh, favorieten erin voeren op een makkelijke manier. Appa, opties. Knop. Nu ga ik weer naar die opties. Appa. Dan kan Appa. ik het Appa. uithalen. Verwijder uit favoriet. Bewerken. Verwijderen uit favorieten. Verwijderen favorieten. uit laatst gekozen. Laatst gekozen kan hij uit weg. Annuleer. Ik doe hem even annuleren, want ik laat hem lekker staan. Er is ook iets van een treinradar. Daarbij kun je zien waar je trein ergens uithangt. Ik heb dat nog niet uitgeprobeerd, maar ik vermoed dat dat sowieso niet toegankelijk is. Ik heb verder nog geen gekke dingen kunnen ontdekken. Ook nog geen andere nieuwe dingen. Maar ik had zoiets van mochten mensen al die update hebben gedaan en die komen in dit scherm. Dan denk je misschien van hé hey, wat gebeurt hier. Nou dit dus. En ik vind het wel een leuke, leuke toevoeging moet ik zeggen. Oké okay, nou euh, verder hebben we dus inderdaad gezien dat we een update hebben naar 9.2.1. Um, ik heb nog niet echt... Veranderingen gezien die interessant zijn voor ons voice-over gebruikers. Ik heb nog steeds wat ik al eerder zei dat dat springen naar de statusbalk dat focus gewoon ineens daar gaat staan en uh, zeker als je met een toetsenbord werkt kan dat soms wat vervelend zijn. Uh, ik weet niet of er andere nog mensen zijn, andere mensen zijn die, die nog interessante of minder interessante dingen hebben ontdekt met de, de update van 9.2.1. Dan zou ik zeggen ga je gang. Tot maar die staat tussen uh, uh, balk. Daar heb ik eigenlijk geen last van. Wat voor toestel heb jij nou een rippel? Ik heb een 6S. Maar daar heb ik ook nog iets anders raars mee. En dat is, um, um, dat, is dat, dat als je bijvoorbeeld, um, wat, wat je uh, ziet als je een rijtje hebt van, van een aantal dingen... bijvoorbeeld je favorieten in je, je telefoon-app... en je kiest daarvoor... Voor bewerken of wijzigen... dan heb je vaak uh, drie van die knoppen... verwijder... Uh, hup -hup -hup, en dan de naam van, van de persoon... en daaronder... Uh, uh, wijzig plaats... en dan kun je hem verslepen... en dat verslepen dat werkt bij mij niet meer. En dat vind ik wel raar. Ik weet niet of dat iemand herkent... of dat iemand... Of, of hoe dan ook, misschien iemand dat nooit doet. Dat zou wel kunnen. Maar uh, dat viel mij op en ik zag op een 6 dat niet gebeuren. En op mijn 6S dus wel, dat werkte gewoon niet meer. Ik heb dat nog niet uitgeprobeerd in 9.2.1. Je kan dat bijvoorbeeld heel goed uitproberen in de wereldklok. Als je dus de klokapp start en je gaat plaatsen toevoegen in de tabblad wereldklok. Dan moet je die ook kunnen ver verplaatsen. En dat uh, lukte bij mij niet. Want ik zal dat uh, nog wel even uitproberen. Misschien is dat ook wel weg. Oké, okay. nou het blijft uh, ernstig stil, dus ik uh, heb de indruk dat uh, verder niemand iets uh, te vertellen heeft over 9.2.1. Dan geef ik de microfoon weer heerlijk even vrij voor iemand die nog iets kwijt wil over Apple, of nog een vraag heeft, of wat dan ook. Ga je gang. Ja, uh, laat ik dan maar iets gaan zeggen, uh, vragen. Is er iemand die uh, ervaring heeft met uh, de Beacons uh, functionaliteit binnen BlindSquare? Volgens mij, ik, ik heb dat ook op het forum voor, voorbij zien komen, eh, want daar ging het ook over. Ik weet natuurlijk dat ze bij Bartimees zijn ze bezig geweest met, eh, met die beacons. Nens, weet jij hoe het staat met dat hele beacons gebeuren? Ik weet dat ze accessibility dus ook nog steeds druk bezig is en dat ze aan de gang gaan met een, een, een geluidenlijn. Uh, waar ook die bakens voor gebruikt gaan worden. Misschien kun jij daar al iets meer over zeggen. Nee, uh, iBeacons. <laughs> eigenlijk staat dat los van die Blind Square. Uh, want ik weet niet. Ik denk dat uh, Blind Square gebruik kan gaan. Hoe uh, um, anders zeggen. iBeacons is niks anders dan uh, dat het een. Um, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, Bluetooth beacons, zo zou ik het maar even zeggen: die je op een flinke afstand kunt vinden. Dus die kunnen jouw boodschappen sturen als jij in de buurt bent, zeg maar. En zo kun je dus een weg volgen. En daar hebben we een test mee gedaan: door wat beacons te plaatsen in de school van wat je mee is. En uh, om naar bepaalde lokalen te gaan, en dan met een kompasje kon je naar bepaalde uh, lokalen lopen. Nou. Dat is, uh, dat is uh, uh, geplaatst en ge, uh, bekeken. En op zich werkt dat. Dus iBeacons is een, iets wat in je iPhone zit. Uh, waardoor je die, die beacons kan oppikken. En uh, het is dus afhankelijk van een locatie. Of die gebruik maakt van iBeacons. iBeacons zijn um, ja, plastic dingetjes. Ik zou, ja, je hebt allerlei vormen. Maar welke ik toevallig ken is een beetje achtvormig. En dat, uh, dat plaats je op een... Um, Fysiek op een plek. En uh, die zendt dus uh, dingetjes uit. En dat is hoe een iBeacon werkt. Dus ik denk dat de toepassing in Blind Square zou zijn. Dat als een locatie gebruik maakt van iBeacons. Uh, dat je daar dus uh, op aan kan sluiten. Maar dat is alleen maar omdat ik dat nu zo zeg. zeg maar. En die, de, de, de geluidswal die geplaatst gaat worden in uh, Bartimaeus Seist Is een ander iets. Dus, uh, daar um, zullen ze ook wel... Waarschijnlijk gebruik gaan maken van i beacons, maar dat is niet het geheel waar het over gaat. Er zijn meerdere technieken die ze gebruiken in, uh, in de muur. Dus um, dat een beetje over i beacons. maar ik weet dus niet de combi tussen uh, i beacons en BlindSquare. Maar ik denk gewoon dat het is dat hij uh, BlindSquare uh, de i beacons kan oppikken als een locatie beacons heeft, i -beacons heeft geplaatst. Ja, dank je. Ja, ik heb uh, zelf verder ook niet nagezocht op het internet en zo. Ik dacht, nou, laat ik het hier eens Kijk, of er al iemand iets meegedaan heeft uh, om te voorkomen dat ik opnieuw het ei moet gaan uitvinden. Maar dan, uh, ja, ik ga er gewoon verder naar kijken. Mocht ik er ooit meer over weten, dan uh, laat ik dat wel aan jullie weten. In ieder geval bedankt voor dit. En wat ik inderdaad ook begrepen heb van die... Uh, WOL uh, bij Bart er stond laatst een artikel in, uh, volgens mij NCT als ik het goed heb, maar dat weet ik niet zeker, maar dat, dat het inderdaad ook met uh, bewegingssensors uh, werkt en, uh, en dat soort dingen. Dus uh, ja, op zich ook uh, interessant, uh, leuk project, lijkt mij. Ja, ik zou zeggen kom eens langs als die af is. Uh, we zijn nog wat druk met verbouwing, dus het is nog niet af, uh, maar we zijn druk in de weer. Voor de rest uh, die eye beacons. De eye beacons worden eigenlijk al in de praktijk uitgezet. Bijvoorbeeld uh, in het openbaar vervoer in Perth, uh, Australië. Daar uh, kunnen blinden dus al gebruik maken van de eye beacons. Uh, die ze dus zeggen naar welke ronde ze moeten lopen of dat soort dingen meer. Uh, het wordt ook al toegepast op, uh, op uh, hoe dat, de vliegvelden. Dus je zult het wel iets meer uh, tegen gaan komen. Maar eye beacons is eigenlijk echt wel iets voor. Apple-producten, dus uh, je kunt alleen uh, die dingen uitlezen als je langs loopt met je iPhone, zeg maar. Um, of het in praktijk echt ook dingen gaan worden voor indoor-navigatie uh, is het zeker een oplossing. Um, maar er zijn andere Bluetooth-oplossingen uh, wat dat betreft ook gaande. En dan kun je daar zeg maar, je Android voor gebruiken. Die kan al heel lang gebruik maken van allerlei bluetooth um, beacons zeg maar. Alleen iBeacons is echt een product van de Apple. Dus die heeft die zegt ook van alleen de Apple mag daar dan gebruik van maken. Dus dat ik denk dat ze daar vanaf moeten stappen. Maar voorlopig is dat uh, wat, uh, wat er gebeurt. Als je iBeacons hoort is het echt van de Apple. En je hebt ook allerlei andere soorten beacons. Oftewel uh, die noemen ze niet beacons. Maar uh, nou ja, het is een vorm van bluetooth uh, op afstand. Dus normaal gesproken moet je als je een bluetooth tagje hebt. Uh, iets wat, wat wat je moet aanraken. Bijvoorbeeld denk maar aan uh, betaald uh, met, je iPhone, nee, met je telefoon betalen. De Android telefoons kunnen dat, bijvoorbeeld van de ING. Je houdt het tegen het betaalautomaat en je hebt het betaald. Dat werkt dus met die bluetooth techniek. Alleen dit is een bluetooth techniek waar je, je contact moet maken met elkaar. En uh, die iBeacons is dat je als je met, als op een afstand te lang loopt... kun je dus al berichtjes ontvangen. Dus dat is, je hoeft het niet per se aan te raken. Dat is het verschil tussen twee soorten Bluetooth dingen die er zijn. Ja, die, die aanraaktechniek, dat, dat, dat is die NFC-chip. Uh, en en uh, uh, Apple, in de nieuwe iPhone zit die ook. En dat werkt dan met Apple Pay. Dat is ook weer typisch iets uh, alleen voor Apple. En volgens mij kon je daar bij Starbucks en zo al mee betalen... Uh, inderdaad, in NCT, Raymond... stond inderdaad een, een, een artikel over. Uh, want je kon het 10 meter, maar ook nog veel dichterbij, die bakens. Maar ik meen toch echt, ik weet niet wie dat zei, dat ze ook iets met een, een geluidenlijn. Dus dat je uh, echt voor oriëntatie. Maar ik zag zelfs, want ik liep die ladder nog bijna omver, dat ze uh, bij ons op de kramlaan in de gang al dingen aan het ophangen waren. Nou goed, uh, van de week uh, zullen we daar wel eens meer eens even over gaan vragen. Maar ja, je zou dus inderdaad bij winkels iets kunnen hangen. Dan weet je ook wat voor winkel het is en zo. Dat is uh, wat jij al zei. In vliegvelden wordt het al gedaan om te, te bepalen... of in ieder geval aan te geven dat er ergens een toilet is en zo. Nou, kan wel een hele leuke techniek worden. Oké, okay, het is alweer bijna half vijf. Heerlijk toch? Een lekkere lange podcast wordt dit. Ik ga voordat we de, de valreep afgaan... nog eens een keer de microfoon loslaten... en vragen of iemand nog iets leuks heeft te vertellen... of iets minder leuks. Maakt niet uit. Als je iets te vertellen hebt... Pak de microfoon. Ik heb namelijk nog wel een vraagje, en die had ik net ook al gesteld, maar toen is die niet doorgekomen, over jullie nieuwe app. Uh, de Watson CQ ineens veranderd in de naam Earcatch App. En die naamsverandering, ja, daar is, ik ben toevallig nu even lid van een WhatsApp groepje waar ze over voice-over discussiëren. Daar is onder andere Marijke, uh, uh, ja, uh, hoe heet ze, Kemper uh, moet ik zeggen, nee niet Marijke natuurlijk, uh, Fena Kemper moet ik zeggen, maar die heet anders Kostanje, de dochter van Marijke, die is daar nogal actief over die uh, app. En uh, de verbazing is her en der nogal groot dat ze die ineens van naam veranderd hebben en dat eigenlijk ook niet aan de vaste deelnemers aan de proef hebben gecommuniceerd. En het is zelfs zo dat als je hem nu opstart uh, op je iPhone... of liever gezegd zoekt op je iPhone met Spotlight... dan is hij niet eens onder de naam Earcatch te vinden... want dan blijft hij gewoon alleen onder de naam Watson vindbaar. Dus die naamsverandering, daar is iedereen nogal verbaasd over... die ineens is doorgevoerd. Nou, met jou ik ook. Ik was ook zeer verbaasd toen ik het las. En ik heb, ik heb geen idee. Uh, uh, het is een app die... Uh... ...die door de vereniging Bartiméus is geïnitieerd. Hè? Dus uh, een beetje los van ons. Uh, en, en, en, nou ja, het, het verbaast mij ook Bruno. Ik heb daar geen fatsoenlijk antwoord op. Um, ik weet ook niet hoe uh, ...of de vereniging in zoverre nog bij betrokken is dat uh, uh, ze betalen wel. Dat is, uh, was ook een van de dingen die ik meteen al vroeg toen ze begonnen met die app... ...van jongens, zorg je er wel voor dat uh, zeg maar het, het betalen van de updates gegarandeerd is. Nou, de vereniging heeft mij verzekerd dat dat wel het geval was... ...maar voor de rest uh, denk ik dat er niemand meer van ons echt betrokken is bij die app... Dus waarom ze nou ineens die naam veranderen, ik heb geen idee. Weet jij er iets van, Nens? Nee, ik was net zo verbaasd als jullie. Ja, ik heb nog wel een contact bij, uh, uh, hoe heet dat, de, de vereniging die daarover gaat, Evelien. Dus ik, ik kan haar wel eens mailen en vragen uh, of zij er iets van af weet. En uh, er is natuurlijk ook een website. Ik, ben even, ik weet niet of dat gewoon Watson was of dat die anders heette. Uh, misschien staat daar iets over of had jij daar al gekeken, Bruno? Nou nee, dat had ik nog niet gedaan. Ik, ik heb, als ik het goed begrepen heb... ...de enige officiële publicatie die ik er inmiddels overigens gezien heb... ...is in de nieuwsberichten van uh, Passend Lezen. Die hebben er gisteren aandacht aan besteed. Maar ik schij, ik, het schijnt zo te zijn dat ook de website van naam veranderd is. En wat ik dus van verna begreep is dat ook het contact over de app... ...dat liep volgens mij via accessibility. Dus misschien dat je daar ook nog eens een keer je licht op kan steken... Daar was ook ineens een andere persoon die de contactpersoon was. En, en, en of, of, of ja, misschien was dat dan wel bij de vereniging mee is hoor. Dat weet ik dan ook niet zo goed. Maar ook daar was nogal onduidelijkheid over. Diegene die wist er eigenlijk nauwelijks iets van. En uh, degene die er officieel de contactpersoon was, die was ineens weg. Kortom, het was allemaal nogal uh, schimmig. En uh, het schijnt ook dat die naam Watson om een of andere reden niet gebruikt mag, mocht worden. Omdat dat misschien wel beschermd is, of weet ik veel, door een ander. Dus, dus daar lijkt het probleem te zitten. Maar het fijne weet ik er ook niet van. Maar iedereen is er hoogst verbaasd over. Omdat er in het begin natuurlijk nogal wat publiciteit aan is gegeven. En uh, ja, dat nu toch een beetje weg lijkt. Omdat je natuurlijk ineens die naam verandert en dan kan niemand er meer terugvinden. Je hebt natuurlijk Watson van IBM, de computerintelligentie uh, van de IBM, misschien dat het daarmee te maken heeft dat ze daar niet mee uh, ja, auteursrechtelijk uh, in de war willen komen. Raymond, dat was ook het eerste wat bij mij opkwam, dat het waarschijnlijk met die naam te maken heeft. Uh, Bruno Accessibility heeft er eigenlijk nooit iets mee te maken gehad. Het is allemaal gedaan door de, door de vereniging inderdaad. Ja, er staat ook op website, volgens de makers van de app bleek tijdens de introductieperiode de naam Watson niet uniek genoeg te zijn. En werd hen gevraagd de naam te veranderen. Dus het is uh, gewoon omdat Watson, uh, als je het ook intypt, dan krijg je ook een, een andere naam. Maar het is dus geen unieke naam waarom het, waarom het moest worden veranderd. Ja, toen die update kwam, van, uh, ja, hier, kijk, er stond ook, ja dat is het mij even bijzetten van... Uh, Watson is earcatcher geworden, weet ik, zoiets. Er stond ook gewoon echt helemaal niks. En ik had zoiets van, wat is dat, dat? Uh, ja, het was het Watson. Maar het, het, bij de info op, in de app, in, hè, bij, uh, in de app staat er ook niet veel bijzonders bij. Uh, uh, dus ik, ik heb echt zoiets van, ja, rare introductie of herintroductie. Nou, en inderdaad, ik zal even kijken of, of de, de contactpersoon, wie dat dan nu is. Als we dinsdag weer gaan werken, dan zal ik eens even kijken. Als ik tijd heb, even bellen. Het heeft dus gewoon met de naam te maken. Niet uniek genoeg. Ja, oké, okay, wat er in ook al zei. Goed, um, ik gooi de microfoon nog een keer los. Als iemand hem nog wil hebben, dan grijpt je hem. Oké, okay, dan piep ik ertussen. Uh, twee dagen geleden... Ja... Is dat alweer twee? Volgens mij alweer drie dagen geleden, weet ik niet. Maakt niet uit. Uh, van de week belde mijn collega mij op, die had een cliënt zitten en uh, als die in het safari vakje de adresbalk wat wilde invullen, dan... ...zeg maar, ik heb gewoon iets... ...dat weet dat onze collega's zorgde van deel te schrijven. dat doen wij het wel oplossen door... ...de suggesties hebben gezegd de ...zoeksuggesties van de koppel. Nee, als ik dit beter doe, dan staat op een blink mee te zien. Ik weet niet wat je nog Ik ben niet te verstaan, Hens. Oh, misschien praat ik tegen mijn toetsenbord, dat kan ook. Ik weet Het is gewoon een beetje moeilijk en ik kijk de andere kant op. Dus ik zal proberen om het ook te doen, maar ben ik nu goed te verstaan? Nee, het is weer heel ver weg. Ja, het lijkt wel een mobiele telefoon die bijna geen bereik meer heeft. Heb je een microfoon met een kaartje die misschien los zit? Uh, net? Nee, ik zit gewoon op de, de laptop van wat je mee is. Dus het zou niet een probleem zijn. Tenminste neem ik aan. Alleen ik heb wel moeite met mijn gaswezelbereik. Uh, uh, ja, het is... um, ik denk dat je... Op die laptop moet je eigenlijk even bij de geluidsinstellingen gaan kijken, bij de microfoon, want ik denk dat jij ruisonderdrukking aan hebt staan. En dan, uh, dan gaat hij hele rare dingen doen als het signaal wat zacht wordt. Maar uh, wat Nens uh, zei was dat uh, ze had een, een, een cliënt die. En ze had volgens mij ook al meerdere mensen gezien die dat hadden. Als je in de uh, adresbalk van uh, Safari iets wil doen, dan vliegt ze heel Safari eruit. Um, ik doe niet zoveel met Safari, dus ik herkende het niet. Maar misschien een van jullie wel. Uh, ja, nou, nou ging hij er eerder uit om. Nee, ik heb er geen last van. Dus als ik een adres type in Safari, dan, dan gaat Safari er niet uit of zo. Nee. Misschien uh, staat de uh, geschiedenis al heel vol. of Ja, ik, ik, ik noem maar iets. Ik, geen idee, heel veel pagina's. Even dumpen, misschien doet je het het, het begint hier te spoken. Bij jou, uh, Inge, hoor ik trouwens een, een stem op de achtergrond van alles vertellen. Ja, ik heb wel wat zachter. Dat, uh, dat is meneer uh, uh, Timmerman. Die uh, verslaat schaatsen. Dat heb ik op de achtergrond staan. Maar het is al wat zachter nu. Um, ja, dus, dus uh, ja, misschien uh, dat die cliënt uh, dat wat leeg zou kunnen dunken. Ik weet anders ook niet wat het zou kunnen zijn. Want ik heb er nu ook weer wel veel in staan. Maar... Ik uh, word er niet uitgegooid als ik een adres in diep in de bal. Nee, maar je merkt dus toch, hè, zoals ik dat met het slepen heb, uh, wat niet meer lukt, dat er soms toch uh, uh, dingen, uh, uh, ja hoe zou ik dat zeggen, bij de ene iPhone het zus en bij de andere iPhone zo. En of dat dan een typeverschil is of iets anders, um, het blijft soms een beetje vreemd, moet ik maar zeggen. Nou, ik weet niet of ik nu nog te verstaan ben, maar het verhaal was inderdaad wat jij zei, alleen we hadden een oplossing gevonden. Het bleek dus een story te zijn op de Apple server, de servers van Apple. Want die horen een soort uh, zoekresultaat, uh, een automatische aanvulling aan te zetten. En dat schaft problemen bij sommige mensen in het land. Dus het was niet alleen maar bij deze cliënt. Um, we hebben het wel verholpen door uh, de zoeksuggesties sorry, uit te zetten. En de Safari-suggesties uh, in de instellingen van de iPhone. En toen was het over. Maar dat was dus, uh, blijkt nu dat het een, een service-storing was. Ah, je was nu perfect te verstaan. Mooi, dan was het toch mijn arm die voor, uh, voor het microfoonje zat, had, dat was <laughs> dan eigenlijk mijn excuses. Uh, maar uh, dat probleem is dus opgelost en dat kun je weer terugvinden op de Blink magazine. Ik heb hem daar even neergezet voor het geval iemand anders het overkomt en het geen crash van de Apple-server is. Oké, okay. dat is mooi. Ook weer opgelost. Jongens, het is kwart voor vijf. Ik geef hem nog één keer vrij voordat we van boord gaan. Is er nog iemand die de microfoon wil hebben? Eenmaal, andermaal. Dan gaan we nu de boel afsluiten. Mensen, het was een goed gevuld uh, en goed bezocht uh, vragenuur. Negen man heb ik af en toe gezien. Hartstikke fijn. En inderdaad Piet, ik zal uh, uh, voortaan er echt weer even aan denken om een mailtje in het voiceover vorm te plaatsen. Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie er waren en voor jullie bijdragen. En... Uh, Even kijken, het is vandaag de 29ste... dus dat betekent dat 27 februari er weer zullen zijn. En uh, nou, het weekend wordt het uh, uh, heel slecht weer, heb ik begrepen. Dus zorg dat je allemaal lekkere dingen in huis hebt. Ik begrijp dat er ook geschaafd wordt. Ik ben even kwijt wat. Maar er is, uh, we moeten ons denk ik vooral binnen vermaken. En dat gaat uh, denk ik allemaal vast wel lukken. Dus ik wens iedereen een heel goed weekend. En uh, tot over vier weken.